Gisteren zei eurocommissaris Malmström na een gesprek met een Amerikaanse handelsvertegenwoordiger... dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren om te worden uitgezonderd... van de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium. Canada, Mexico en Australië hebben van de VS wel een uitzonderingspositie gekregen. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs, die in België in ballingschap leefde... is naar Schotland gereisd. Spanje wil de oud-minister Clara Ponsati vervolgen voor rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld...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 De Belgische rapper Damso heeft ironisch gereageerd op de ophef... die is ontstaan over het WK-lied dat hij zou maken voor de Rode Duivels. Na veel kritiek over vrouwonvriendelijke teksten... besloot de Belgische Voetbalbond een einde te maken... aan de samenwerking met Damso. In een reactie op Twitter schreef de rapper... dat alle commotie goed uitkwam om zijn album te promoten. Het weer in de ochtend. Vooral in de westelijke helft van het land buien. Lokaal kan er veel regen vallen en is onweer mogelijk. Vanmiddag is het vaker droog bij ongeveer 14 graden.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 Insecten en weidevogels, met poëtische namen als dijkmanshuizen en drijversvogelwijd de bol. Mijn naam is Minno Bentveld en tot tien uur is dit vroege vogels. van Karel Ditters van Dittersdorf het Andante uit de Sinfonia in A. Groot... uitgevoerd door de Metropolitan Orchestra van Lissabon. Uh, we hadden een bijzonder begin, we hadden een kleine technische storing... dus vandaar dat u het allereerste wat u van ons hoorde deze klassieke muziek was... maar hier wilden we eigenlijk mee beginnen. Ja, want er is geen ontkomen meer aan. Lente, lente. Dat jubelen de vogels, de krokussen en de knoppen aan de bomen. Verslag even Rob Buiten en nam deze merel op vanuit zijn slaapkamerraam. De merel. Ja, veel mensen hebben hem wel in de tuin of, of, of s'avonds zo op de lantaarnpaal hoor je hem dan zingen. Nou goed, dat, uh, zo bedoelden we eigenlijk te beginnen. En deze sfeer, dit begin met die heerlijke merel, dat houden we nog even vast, dit eerste uur. Uit recent onderzoek blijkt dat we steeds vaker hunkeren naar stilte en duisternis en vergezichten en ruimte. Dat is precies waar verslaggever Henny Radstaak uh, naar op zoek gaat, uh, zo direct rond Kootwijkersand op de Veluwe. En verder zoeken we naar sporen die dieren achterlaten in de natuur. En op Tessel bezoeken we nieuwe pleisterplaatsen... voor planten, insecten en weidevogels... met poëtische namen als dijkmanshuizen... en vogelwijd de Bol. Maar goed, we gaan eerst naar Henny Radstaak... want op veel plekken wordt het s'nachts niet echt donker meer. En niet alleen duisternis wordt schaarser. Datzelfde geldt voor stilte en ruimte. Bijna overal hoor je wel vlieg- of autoverkeer. En er wordt steeds meer gebouwd. Schrijver Kester Freriks zoekt waar je in Nederland nog tot aan de horizon kunt kijken... en waar het donker is en stil. En zijn bevindingen staan in zijn boek Stilte, Ruimte en Duisternis. Verslaggever Henny Radstaken is tegen de avondschemering gaan wandelen... met Kester Freriks bij Radio Kootwijk op de Veluwe. De vraag die ik in mijn boek stel is... Um, waarom kan het huis van de natuur niet ons eerste huis zijn? Ik verken de natuur met die elementen van... zou je in die natuur kunnen wonen? En ja, wat betekent dan de nacht als je in de natuur woont? Wat betekent de, de, de stilte? Die kan heel mooi zijn, heel balsemend, maar ook, ook dreigend en angstwekkend. We kunnen niet zo goed hè, tegen stilte. Nee nee, nee, nee, nee. Is die hier stil? We horen heel in de vette vliegtuigen, we zien ze ook. De natuur-eigen geluiden, hè, zoals de wind die je hoort in de bomen, de vogels natuurlijk, de dierenleven. Dat wordt ook toch wel tot stilte gerekend. Maar dat vliegtuig natuurlijk niet. Ja, zet de telefoon maar even uit, Kerstel, ja. want die stoort een beetje op de apparatuur. Ja, ze schrijft ook eigenlijk in je boek, ergens in het begin geloof ik... als je naar buiten gaat, als je naar de natuur in gaat... en stilte, ruimte en duisternis wil ervaren... moet je eigenlijk je telefoon uitdoen, je horloge afdoen. Ja, eigenlijk moet dat ook. Ik had hem ook helemaal niet mee moeten nemen, maar hij is toevallig erin blijven zitten... Terwijl de vliegtuigen ons hier al ja. horen vliegen. Nou ja, thuis. dat is natuurlijk toch wel opmerkelijk. Het is nooit echt helemaal stil. Hè? Nee, dat is natuurlijk het grote probleem in, uh, in Nederland. Dat het uh, nooit echt helemaal stil is. Zo, klimmen echt nu hè? Ja. Je voelt dat wat, wat we iets hoger, misschien ja. twee meter hoger staan. Maar de wind wakkert enorm aan. Dus dat is dan een verschil. En we horen ook de wind nu echt waaien in, langs onze oren. En als je tegen die bosrand aankijkt, ja, daar, daar stopt de wereld. Dat is een donkere rand. Met kale dennen, dennenstammen natuurlijk. Hè. Maar kijk je dan nu een andere kant op, met de zandverstuiving mee... Hè, we zijn nu een beetje op de westenwind die zo waait. Dan ga je als het ware mee die horizon in naar nieuwe horizonnen. Dus het, het is een soort, dat zo ervaar ik dat, een soort belofte als het ware, die openheid. Er zit een verleiding in. Er zit een verleiding in, ja. Het verleidt je om mee te gaan de verte in en te kijken wat zich daar achter die volgende heuvel uh, zich bevindt. Wat heb je nou aangetroffen hier in Nederland... waar je al die drie factoren, die drie thema's... stilte, ruimte en duisternis, waar die, waar die samenkwamen? Zijn er van die plekken in Nederland? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb ze op een veel meer gevonden eigenlijk dan ik had verwacht. Dat is het, uh, het verrassende van uh, deze ontdekkingstocht. Ik, uh, ik heb alle... Alle soorten landschappen beschreven, dus heide, bos, het waddengebied, veengebied. Dat is natuurlijk ook altijd een hele mooie plek voor, uh, voor de stilte, ook voor het gevaar van, uh, van, van de stilte. Maar zijn jullie tot nu toe ook nog de enige? Hè? Zijn, ik, ik, heb, ik was hier vanmiddag al iets eerder, om een uur of vier liep ik hier rond, half vier eigenlijk. En ik heb uh, tweeënhalf lang rondgelopen en niemand, uh, niemand gezien. Dus die ruige gebieden in Nederland, die hebben die drie elementen ook in zich. En ik merkte ook dat ze op een gegeven moment door elkaar heen lopen... Waar het, waar het stil is, is er vaak ook uh, de donker, natuurlijk aanwezig. Ik ben hier vaak op de Veluwe s'nachts uh, naartoe gereden met de auto in Amsterdam. En rondgelopen en ja, dan zie je opeens die sterren verschijnen. En eerst is dat wel beklemmend in je eentje zo in het land. Maar als je een tijdje rondloopt dan... Wordt het ook vertrouwd? Eerst schrik je van de eerste wilde zwijnen die je hoort en van de, van de uilen. En na een tijd gaat het ook wennen. Dus ik heb ook ergens geschreven in het boek, we moeten eigenlijk een nieuwe, een nieuwe verstandhouding als het ware uh, vinden. Een nieuwe verbintenis proberen te creëren tussen, ja, tussen het donker en tussen de stilte en tussen de ruimte en onszelf. Het is niet allemaal alleen maar... Iets waar je misschien bang voor bent. Of waar onze voor voorouders natuurlijk heel bang voor waren. Hè, voor de nacht. Maar iets waar je ook uh, op een verzoenende manier als het ware mee, uh, mee om kunt gaan. Heel veel mensen die gaan niet s'avonds het bos in. Dat mag ook niet. Hè. Veel gebieden zijn s'nachts s ook uh, terecht. Ook, hoor. Dat begrijp ik heel goed. Daar heb ik ook helemaal alle respect voor en daaraan gehouden. zijn natuurlijk gesloten s'nachts uh, na zonsondergang. Om de dieren rust te gunnen. Maar... Het is zo dichtbij, de nacht in een park mijn part, of apart... of in een landschap, in een open veengebied... of in een zandverstuiving. En toch doen mensen het niet. En ik heb hier echt, hier op de Vele bij die zandverstuivingen rondgelopen. En bij volle maan, nou je kunt bijna een boek lezen... en dat zand, dat, dat weerkaat, dat maanlicht. Dus dan denk ik, wat is het dan toch eigenlijk licht? En dan, dan denk je, ja, zo kun je ook dus toch in die nacht uh, bekijken en ervaren hoe het, uh, hoeveel licht er nog aanwezig is. Maar als je van een verlichte kamer naar een donkere straat kijkt... ja, dan is het donker. Maar als je in het donker bent, dan ontdek je opeens het licht... ja het mooie is dat mooie vind ik altijd het wordt geleidelijk aan het wordt het natuurlijk donker ja als je zo inderdaad naar dus die, die overgang meemaakt van het, het licht en dan de schemering die geheimzinnige tussenfase die twilight zone twilight ja de twee lichten wat, wat is het de de Frans hebben ook zo'n mooie uitdrukking het uur entre chien et Loup, het uur tussen hond en wolf. Het wordt ook dreigender daardoor natuurlijk. Hè. En... We zijn op de Veluwe, en wie... die wolven wolf, die op, wolf, dus wie, wie weet. weet. Wie weet, wie komt een wolf tegen? We lopen nu het bos in, hè? Nu word je toch wel een klein beetje overvallen door die duisternis. Ja. Dat is toch spannend, hè? Dat je toch, je weet, met andere halvasten, andere manier van kijken, weet je toch... Te, je weg te vinden, want daar is het open en we moeten weer naar de open vlakte toe. Ja. Anders moet hij toch maar links kersteren, want anders uh, ja. gaan we de verkeerde kant op. Dan gaan we de goede weg wel vinden. Ja. Met andere woorden verdwalen we niet. Nou, het, voor mijn gevoel is het inderdaad die kant die op. Kant op ja. Maar of je daar kunt komen. Kunnen we hier doorheen? Ik denk het wel toch? Waar zijn ze? Wat? Wilde Zwijnen. ze? Ja. Ik hoor ik er hoorde, ik hoorde wel iets aan. Ja. Ja, luister maar. Je hoort ze knorren. Of vlak voor ons? Hier vlak voor ons. Hier is zo'n zo poel, zo'n plek waar ze hem dus in graven... En, uh, oh. en, naar de, en naar de wortels van de planten zoeken. Jeetje. Ja. Nou, dat is de, nacht, uh, de nachtnatuur. Dat is nou de nachtnatuur? Dat is nou de nachtnatuur. De stem van de nachtnatuur. Wilde zwijn op de Veluwe. <laughs> zo dichtbij de natuur... En zo ja, op, het, op het rand van de onzekerheid, van vinden we daar de weg terug en hoe moet dat dan? Dat kennen we eigenlijk niet meer. En ik vind het wel heel belangrijk om dat, om dat mee te maken. Om Waarom dat is dat zo dat belangrijk? Krijgen. Nou, omdat het een, een ander beroep doet op je zintuigen. Ik wil de mensen duidelijk maken dat je met, met die blik nog heel veel in de natuur kunt vinden... waarvan je eigenlijk niet verwacht dat het er is. Dus dat je kunt ontdekken dat er een stilte is. Dat het moment van de schemering ook weer een heel andere stilte... een ander geluid oproept dan overdag. Dat is heel gek. Overdag kan het ook stil zijn. Maar als het schemert, dan is die stilte als het ware anders. Oh ja. Dreigender, het hout, de nacht gaat komen. Dus je denkt, oeh, ik moet thuis zijn. Dat dachten mensen natuurlijk vroeger... Voor het donker. Voor het donker thuis zijn, ja. Of uh, zijn de ouders tegen hun kinderen. Ja, Voor het donker thuis zijn. Zo n, zo n, uh, wat je nu zegt, heel mooi. Zo'n begrip alleen al. Daar ga je normaal achterloos aan voorbij. En ik denk, ja, het is ook leuk om daar eens over na te denken. En nou ja, dat is eigenlijk wat ik de lezer uh, en de natuurliefhebber wil, ja. wil meegeven. Dat onbekende leren ontdekken. Want je verlangt er toch al naar. Hé, hey, daar zie ik licht in de verte. Ja. Zie je het? <laughs> Ineens duikt daar dan... Uh, ja, Heb wat we hebben onze is oriëntatie het? toch goed gebruikt. Dat is natuurlijk wel iets heel moois wat we nu beleven. Hè? Je hebt toch even het idee, oeh, we gaan verdwalen. En dan wil je toch de menselijke wereld opzoeken. Dus toch een lichtje in de duisternis vinden. Ja, ja. Zou je is, ook kunnen denken, we gaan hier onze slaapzak uitrollen... en we blijven hier lekker de hele nacht uh, zitten. Dus ja, maar... dat is wel een mooi moment, in het een dramatisch moment bij in het geheel van het verhaal, dat je dan toch eventjes denkt, ha, gelukkig, we hebben de goede oriëntatie gevolgd. Ja. Dit is een, een, on, ons eigenlijk vreemdere wereld. Wel, ik denk, waarom zou het niet onze bekende en vertrouwde wereld kunnen zijn? En daar heb ik over willen, willen schrijven en, uh, en, en nadenken en bespiegelen. Eén van de walsen voor piano à mains van Johannes Brahms. Uitgevoerd door het duo Kommelink. Elk Dierspoor kent zijn eigen seizoen. Zo kunnen we in de eerste maanden van het jaar vaak nootjes in boombasten vinden... van vogels die zo'n voorraad aanleggen... of, als het heeft gesneeuwd, de pootafdrukken van vossen, reeën of herten zien. Sennet Paramoor is met Diersporen-expert Jeroen Kloppenburg... in de buurt van Zutphen op zoek naar otterspreens. In de winter, en dat is dan ook weer echt alleen in de winter... Eh, otters die leggen dan hun, hun een uh, mooi woord voor uitwerpselen, die leggen ze neer. Er werd altijd gezegd dat dat is voor het markering van het territorium. Maar ik denk dan, ja, waarom doen ze dat dan ook niet in de zomer? He, dat ja? Is het, ja, dat is een beetje een apart verhaal. Ja. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen, nee, ze leggen dat ook neer... om andere otters te laten weten, hé, hey, ik heb hier gevist... Misschien moet je eventjes wachten, want uh, ja, anders uh, dan halen we alle visie weg. En uh, ja, dan doen we onszelf uh, tekort mee. Maar dan weet ik nog niet waarom dat er alleen in de winter is. Mijn gedachte daarover is, in de winter heb je gewoon minder voedsel. Dus mm. moet je er nog zuiniger mee omgaan. Het is, uh, ze leggen het op stuwen, Nou, daar kun je nog wat bij voorstellen. Maar het is ook, uh, met de otter is het ook bekend, hè, uh, ze gaan niet graag onder bruggen door. Ze, ze gaan er dan uit uit het water. En dan steken ze zo'n brug, steken ze over. En uh, nou, dat is dan meteen een hele markante plaats ook. En daar leggen ze dan die springs neer. En dat zou dus zomaar hier kunnen zijn, bij deze, bij ja, deze brug? Ja, nou, daar heeft hier altijd een otter gezeten. Ja. Een, een Duits mannetje, dat weet ik toevallig. Dat is DNA onderzocht. Er zat ja. hier een Duits mannetje. Ja, oh, het is, en, een stuw, of, of... Ja, ja. is een stuw, of? Ja, dit is een stuw. Normaal lagen hier dus altijd sprains van, van de otter. En uh, ja. we, gaan eens, ja, we gaan eens kijken of... Uh... <lacht> nou, bezaaid. Dat uh, is in ieder geval overdreven. Ik vind hier nog geen, uh, geen sprains. Nee. maar ik weet een eind verderop is een brug. En uh, onder die brug is het eigenlijk altijd raak. Hier niks. <lacht> Hopelijk bij de brug wel. Hoe ziet een otterdrol eruit? Ja, Otto eet vis uh, en uh, eet uh, schaaldieren. Dus uh, ja, van kreeften. Ja, die, die resten die vind je in, de, in de, de uiters. Ja. Nou, we zijn een stukje verderop nu, bij de brug, hè? Ja. Het is zo'n heel mooi schuin. Ja. <laughs> je moet je altijd een beetje opletten. Ik hou me en, wel vast aan de, de reling. De zo ja. Zo'n bruggetje, waar het een beetje glad is eronder... Kijk, ik zie, ik zie daar verderop, zie ik wel een kloddertje liggen. En ja, dan moet ik even oh, dichtbij komen. Oh, oh, bingo, kijk. Zie je het hier? Ik zie een, een, een soort gra, graspol met een hoop uh, rommel. En hier zit ook een hele. Oh, daarachter ook hele mooie prenten van otter. Hier op dat beetje ja. zand wat er ligt. En daarachter zie je daar bij die graspol. <laughs> Daar zie je ook zo'n zwart kloddertje. Laat, ik glijd bijna in. Laat maar even zien, ja, want ik, ik verzet geen stap meer hier, hoor. Ja, ja ik vind het heerlijk. Oh. Dat, ja, sorry, ik stop je meteen weer wat onder de neusje. We ik weer aan het rolruiken ja. van jou? Nou, ja. mooi is dat. Mm, het lijkt gewoon een blaadje of zo. Blaadje? Nou, ga ik is goed. Uh, uh, het is een beetje zoet. Een en, en vis. Ja, visachtig. Het lijkt een beetje... Ja, een beetje naar kreeft of zo, uh, zoiets. Ja, ja, vissen in elk geval. Hè? Dat is, uh... ja. Kijk, je, je ziet het wel. Dit, dit zijn allemaal schubben. Je gaan het een beetje losmaken. Soms vind je ook nog wel eens wat, wat kleine gaatwerk Kijk eens, hele kleine gaatjes zitten ertussen. Maar ik vind die prenten hier zijn ook mooi. Waar zijn die prenten? Kan je die aanwijzen vanaf... Uh... Hier. Hier is die. Oh ja, ja. Ja, je hebt hier heb je 1, 2, 3, 4 tenen je hebt heb je dat middenvoetskussen uh -huh. en uh, wat, wat nou heel typisch is bij uh, otters, otter is een mattenachtige, dus ook een steenmarter is ook een mattenachtige en een wezel. Dat middenvoetskussen bij matte dat heeft de vorm van een nier of een croissantje zeg maar, dat is rond. Als je dat bijvoorbeeld bij een hond, dat is een driehoek en dat kun je hier heel duidelijk uh, terugzien. Nou ja, je ja. kan het dan niet zien... maar je moet wel inderdaad uh, op een schuine helling die glad is... onder de brug doorkruipen. Ja. Ik bedoel, je moet er wat voor over hebben. Je moet er wel wat voor over hebben, ja. Ja, Dat ja. is wel ja. heel mooi, hoor. Uh, uh, je hebt je er ook nog een. Zie je hem liggen? Ik zie hem, ja. Is er wat uitgestrektere... Dat is een beetje het probleem. Je vroeg me toen straks van... Uh, hoe kan ik nou een spreet van een otter herkennen? Ja. Nou, aan de vorm dus eigenlijk niet. Het is een rommelig hoopje, hè? Ja, de ene keer eten ze dit, de andere keer eten ze dat. Dus dan is het ook wat verschillend. Maar het is de geur en de inhoud. En de locatie. He? Je zit hier zo onder een brug. En, en dan, als dat dan naar uh, fiers ruiken, en er zitten schubben in. En, uh, of graadjes of uh, kapotgekoude rivierkreefjes. Van die zoetwaterkreefjes. Ja, dan, uh, dan kan dat niet missen. Nou... Kun je nog wegkomen, denk je? Ik, ik zit een beetje op slop met mijn knieën. Ik ga mijn best doen. <laughs> Allegro di de derde Overture in D-groot van Johan Christian Bach... uitgevoerd door de Academy of Ancient Music... onder leiding van Christopher Hogwood. Uh, we gaan luisteren naar uh, het nieuws, gelezen door Dorald Megens. NPO Radio 1. President Trump vindt dat de EU eerst afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op Amerikaanse producten moet afschaffen... voordat er gepraat kan worden over de vrijstelling van importtarieven op Europees staal. Doet de EU niks, dan worden ook auto's en andere producten uit de EU zwaarder belast, zegt Trump. In Dublin hebben tienduizenden Ieren meegelopen in een mars tegen abortus. Eind mei is daar een referendum over. De huidige abortuswetten in Ierland zijn de strengste van Europa. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs... die in België in ballingschap leefde, is naar Schotland gereisd. Nadat vorig jaar het Catalaanse regioparlement was ontbonden... vluchten ze naar Brussel. Spanje wil de oud-minister Clara Ponsati vervolgen... voor rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. In Tilburg won Willem 2 met 5-0 van de koploper. Onderin de eredivisie won Sparta uit met 2-0 van Rode JC. VVV Excelsior werd 2-3 en ADO Den Haag-Nak Breda 02. Het weer vanochtend vooral in de westelijke helft van het land buien. Lokaal kan er veel regen vallen, is onweer mogelijk. Vanmiddag is het wat vaker droog, bij ongeveer 14 graden. Welkom terug bij Vroege Vogels aan een verstild nadermeer. Hoewel, er is wel iets te horen op de buitenmicrofoon... Spot, het lijkt wel alsof we wat aan, de, aan, het, aan het statiefje knabbelt. Maar ik zie een aantal meer koeten, meer koeten rondzwemmen. En het regent natuurlijk een klein beetje. Dus dat hoor je ook op de microfoon waarschijnlijk. We bezoeken komend half uur nieuwe prachtgebieden voor weidevogels op Tessel. Mareng Tinga, de plastic soepserver... zet de directeur van Spa Bronwater onder druk... om te kiezen voor statiegeld op kleine petflesjes... En we beginnen met ons succesnummer, de venolijn. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Na de vrieskou en de schaatspret is de lente deze week... Echt begonnen, onze fenolijn barst uit zijn voegen van de eerste en laatste lingen. Keerpunt was afgelopen zondag. Toen de wind van het oosten naar het zuiden draaide... verschenen er vrijwel meteen kraanvogels boven ons land. En daar worden heel veel mensen dan blij van. Met duizenden tegelijk trokken ze over. Meer kraanvogels eh, op 035-6711-338. Dirkman, Sint-Wiekelsgestel... Vandaag liepen we in Park Haanberg en boven ons hoofd hoorden we het prachtige geluid van kraamvogels. Toen we keken, klokken er wel honderd kraamvogels over ons hoofd. Peters van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Voor de forse periode, met min negen en een harde, droge oostenwind, zaten er al frisgroene blaadjes aan de vlierende kamperfoelie. En nu dooi en plus tien. En ze blijken niet door de koude geleden te hebben. Kani Hoogendorren, op het moment in het voorheidsduin. Het is zonnig en mijn eersteling is een citroenvindertje. Anjo Strik, Wageningen. Vandaag zie ik om uh, drie uur... plotseling ineens een vleerbuis boven ons huis uh, vliegen. Mario C. Wouters, Amsterdam-Indische buurt. Vanmorgen hoorde ik voor het eerst dit jaar de Groenling weer in onze achtertuin. Mieke pieren Olijhoek in Huizen... Was net met de hond aan de wandel, langs het Gooimeer. Er ligt nog overal ijs. Maar ik hoorde ineens een bekend geluid. Een rietgors zat te zingen. Kenny Groot uit Middelburg. Na alle kou van de afgelopen dagen zie ik de eerste hommel weer vliegen. Ook de bijen vliegen in de wijd openstaande paarse krokussen en halen er het stuifmeel uit. Joost Kortman uit Son en Breugel. Op de kampina tussen Bokston en Oosterwijk. Wij zagen ter hoogte van de huisvennen tientallen kleine vogeltjes... die zich niet aantrokken van wandelaars en honden. Watervlug waren ze. Het waren puur Te herkennen aan de duidelijke tekening op de kop. Pietersot uit Dordrecht. Vanavond de eerste echt voluit zingende merel in de binnenstad van Dordrecht. Elise uit Heemstede... Toen ik gistermiddag mijn veldslaar op ging ruimen omdat ik ruimte moest hebben voor de raapsteel... haalde ik tussen de veldslaar uit al een heel klein naakvlakje uit. Het was maar de drie centimeter. Evelina van Kaan in Amsterdam. Vandaag zag ik in de tuin een koolweertje fladderen. Mevrouw gaf uit Schietam. Maandag fietsten we ons rondje midden Delfland toen we twintig knoppen van het Groot Hoefblad boven de grond uit zagen steken. En we zagen het hoefblad. Els Noorlander in Klaaswaal. In de Elzenboom zit een hegemus sleutkils te zingen. Vanaf de overkant van de straat krijgt hij antwoord. Ze dus hebben er blijkbaar zin in. Nou, en dat hebben we allemaal wel zin in die lente. Blijft u vooral bellen met 035 6711 338... Op Tessel legt de Natuurmonumenten op dit moment een aantal nieuwe natuurgebieden aan. Aan de binnenkant van de Waddendijk. Ze moeten onderdeel worden van een lange keten van natuurgebiedjes... die bedoeld zijn voor typische watvogels als kluten, grote sterns... en andere zogeheten strandbroeders. Rob Uiter staat bij het nieuwe natuurgebied Dijkmanshuizen... met boswachter Jeroen van Abbevee. Uh, Jeroen, het uh, ijs kraakt onder de voeten. Ja. Het is uh, een bijzondere dag om uh, zo'n nieuw vogelgebied even te bekijken. Ja. Ja, het komt ook wel uit. Nu, uh, want normaal is het hier één grote modderpoel door uh, alle werkzaamheden. Dus nu hebben we een mooi uh, opgevroren stukje grond. Het is, uh, er is inderdaad uh, flink gewerkt. Ja, nu staan we bij een kijkscherm. Maar uh, ik denk dat daar nog gaten in gemaakt ja, moeten dat worden. Inderdaad. Zeker. Ja, zeker. Kan binnenkort uh, komen ze hier gaten in lassen. En dan kan je echt prachtig mooi het gebied in kijken. Ja, een mooi half rond stalen scherm in een dijkje gebouwd. Nou, we kunnen nu dus even straffeloos ook nog een beetje het dijkje opklimmen. Om te kijken hoe het aan de andere kant eruit ziet. Want de vogels zijn er nog niet. Even kijken, waar kunnen we er eens even makkelijk op? Nou, en hier kijk je dan prachtig mooi uit over... Verschillende schelpenstrandjes. Normaal gesproken kan je niet op het dijkje... omdat je dan de vogels oppest, hè? De strandbroeders heb je in deze tijd van het jaar nog niet. Maar er gaat daar wel een enorme wolk rotgansen de lucht in. Ja, mooi. Dit is echt prachtig om te zien, ook in deze tijd van het jaar. Je moet, moet luisteren, moet je luisteren. Het rot, rot, rot, rot, ja, rot. Mooi, ja, ja, Ja, ja, ja. Echt mooi om te zien. Het is natuurlijk... Het hele eiland zit ramvol met ganzen in, uh, in deze periode. Het geeft wel echt enorm mooie plaatjes, vind ik. Ja. Ondertussen staan we hier een beetje in de koude wind te blauwbekken. We kunnen beter nog eventjes beneden daar ja. bij het scherm. Uh, want vogels zijn er nu toch niet uh, te zien. Zo. Even de luwte opzoeken. Maar Jeroom, jullie hebben natuurlijk wel ervaring met dit soort gebieden. Want de vogelaars zullen namen als Wagenjot en Otterzaad en zeker ook Utopia goed kennen. Ook allemaal van die mooie binnendijkse gebieden waar heel veel strandbroeders op afkomen. Ja, klopt. We hopen dan ook echt dat hier, er komen hier heel veel strandbroeders op af sowieso. En we hopen in het tweede jaar toch echt ook die grote stern in dit gebied te hebben. Want de grote Stern, dat is inderdaad waar dit soort ingrepen vooral ook voor worden gedaan? Nou ja, kijk, de grote Stern is, uh, is wel een van de soorten waarvoor dit heel belangrijk is. Met, uh, omdat buitendijkse broedgebieden echt verdwijnen. En er is een enorme recreatiedruk op het wat. Dus um, daardoor uh, de, de, de veilige plekken die voorheen uh, er waren op het wat. Die stromen nu onder met de voorjaarstormen en hele nesten verdwijnen. En daarom inderdaad maken we dit soort gebieden binnendijks. Waar ze helemaal veilig zitten voor, uh, voor de storm, voor het water, voor waterstijgingen. Zodat niet al die uh, nesten van de platen afspoelen. Ja, ja nee, ik zei het altijd, dit is echt uh, onderhand een hele keten aan het worden. Van uh, gebiedjes uh, van noord naar zuid uh, aan de binnenkant van de Waddendijk. Klopt, wij uh, willen hier eigenlijk een soort uh, vogelboulevard inrichten. De Vogelboulevard van Tessel begint bij wijze van spreken op de boot en eindigt bij de vuurtoren. We hebben een uh, hele keten uh, van uh, gebieden. En die, uh, daar kan je echt vanaf de weg kan je de vogels uit het ijs inrollen. Het is echt prachtig, uh, prachtig om te zien. Jullie zijn, uh, verderop zijn jullie met nog een gebied uh, bezig. Zullen we daar ook even gaan kijken? Ja, lijkt me een goed idee. dan komen we iets verderop bij Drijvers Vogelwijd de Bol, heet het hier, hè? Ja, klopt. Het is vernoemd naar Jan Drijver, een uh, prominent lid van, uh, van uh, natuurmonumenten in zijn tijd. heeft heel veel betekend voor natuurmonumenten en ook voor natuurmonumenten op Texel. Ja, daar uh, rijden nu de heel, heel grote dumpers uh, rijden af en aan met uh, de laatste grond die nog... Uh, afgevoerd moet worden voor de aanpassing aan dit gebied. Wat, wat gebeurt hier precies? Uh, we zijn het uh, gebied weer uh, aan het uh, nou, zeg maar, uh, vormgeven zoals het was... toen uh, de Waddenzee hier nog uh, vrij spel had. Toen hij nog uh, dit deel van, het, van de zee toen nog, uh, uh, onderliep en weer uh, uh, leegliep bij App. Uh, er liepen hier grote slenken het gebied in... zoals je zeg maar, ook de slufter hebt aan, uh, aan, de, aan de Noordzeekant... Er uh, liepen hier grote slenken het gebied in. En daar kwam de dus zout en zoetwater en hoge en laag grond kwam bij elkaar. En dat gaf een hele bijzondere vegetatie. En um, er kwamen een soort bollingen in het gebied. En die bollingen die willen wij weer uh, terugbrengen. Dus we zijn nu alle uh, rijke grond aan het afvoeren... En de, de, zeg maar, de arme grond, waar heel veel potentie is voor mooie bloemenplanten en ook voor weidevogels, zijn we weer aan het terugbrengen. Het is grappig hè, trouwens, ik zit over jouw schouder nou, naar die hele grote vrachtwagens te kijken die die zwarte grond afvoeren. En daar scharrelen dus inderdaad gewoon kemphaandjes nu tussen, die, ja, die zijn hier op trek uit het uh, noorden, uit, het, uh, uit Siberië. Die camphandjes scharrelen daar gewoon tussen blijkbaar. Het doet, ze, dat ook nog, ja, dat doet nee. ze net heel weinig, maar blijkbaar vinden ze ook nog wat lekkers te vreten ja. ertussen. We hopen echt uh, inderdaad dat dit... We hebben nu een mooi aaneengesloten uh, weidevogelgebied hier. Dit was het laatste stuk zeg maar wat, uh, wat, we, wat we in ons bezit wilden. Waardoor we het hele gebied het waterpeil op, uh, op kunnen zetten. Ja. Nou, hier moet je kijken, daar vliegt ook een hele... Kluid kievieten eventjes voor zo'n vrachtwagen op. Ja, mooi. Die, die kievieten die komen nu ook... Die, die grond wordt omgeboeld. Hè. Er zitten lekker veel beestjes in. Dus dat is nog even bijtanken. Uh, wat we hier willen gaan doen in dit gebied... is uh, door uh, dat we nu een groot aangesloten gebied hebben... willen we het waterpeil omhoog gooien. En al die beestjes die zij aan zoeken, hè, die weidevogels... die gaan dan ook in die toplaag zitten. Doordat ze bang zijn voor die natte voeten. En dat zorgt dat, ze, dat dit nou, hopelijk een heel rijk... Uh, gebied weer wordt. Hetzelfde gaan we doen in de Grote Polder in Walenburg in het midden. Er wordt ook helemaal ingericht voor uh, weidevogels. Dat wordt volgend jaar opgeleverd. En uh, dan hopen we toch ook weer camphanen, broedende kemphanen op het eiland ja, te dat, dat zou te gek zijn. Ja, als die we... die trekkers die hier... Nou je kijk, dan gaat ja. het echt vlak voor ons. Je moet hier uh, nog eventjes uh, de laatste hand leggen. En als je even door je oogharen kijkt, dan... Uh, kan je, je al voorstellen dat het over een paar maandjes weer helemaal vol stroomt met vogels? Ja, zeker. Ja, daar hopen we echt op. Een hoop weidevogels en een hoop uh, bijzondere vegetatie staat er ook in dit gebied. Dus um, nou, we hopen echt dat uh, dus die insecten en, en daardoor ook de vogels weer uh, volop aanwezig zullen zijn. Lavinia Meijer op haar harp, ja dat mixt uh, goed met de geluiden op onze buitenmicrofoon. Op dit moment wat regendruppels en vogelzang in de verte. U hoort het eerste deel, het allegro uit de harpsonaten in C-klein van de Bohemse componist Johan Ladislav Dussek. Normaal gesproken voert Merijn Tinga, beter bekend als Plastic Soup surfer, actie vanaf zijn surfplank, gemaakt van plastic zwerfafval. Maar dit keer niet. Merijn bezoekt de directeuren van grote frisdrankbedrijven en supermarkten... om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om het plastic zwerfafval tegen te gaan. Elke keer gaat er ook een deurwaarder mee. Verslaggever Jesper Buursink staat met hem voor de deur van waterproducent Spa. We staan hier voor het hoofdkantoor van Spa-Del, dus van Spa-Nederland. Ja, hier gewoon uh, direct langs de snelweg hè, op een heel saai, grijs industrieterrein. Ja, het is niet uh, de bron waar het water uh, naar boven komt, nee. <laughs> en we staan hier met een deurwader. Ja, inderdaad. Ik, uh, mij is gevraagd om een desbewustheidsexploot uh, te betekenen. En dat uh, betekent dat uh, Spa-Del uh, kennis gaat krijgen van de inhoud van de rapporten die uh, worden aangeboden... Het bewustheid-exploot, dat klinkt heel erg Ja, het is eigenlijk een uh, moeilijk woord om te zeggen dat ze bekend zijn... of zouden moeten zijn met de informatie die ze krijgen. Oké, okay, en welke informatie is het dan, hè? Nou, Hiermee maak ik ze formeel bewust van de gevaren en gevolgen van plastic afval. Dit is eigenlijk een pak uh, wetenschappelijke uh, literatuur... over wat er op dit moment bekend is over de gevolgen van plastic in ons uh, milieu. En daarmee maak ik ze eigenlijk, dus als ze dit weten, formeel dan impliceer ik daarmee een verantwoordelijkheid voor Spadel en voor de directeur. Ja, voor de duidelijkheid Spadel, de producent van natuurlijk de, de spa en het ja. water in de flesjes. Ja. Van spa-water, ja. Enorm pak papier hier onder je arm. Ja, inderdaad. Het is gewoon 10 centimeter dik of zo. Het is voor het bedrijf Spadel en voor meneer Van der Wallen in zijn hoedanigheid als directeur. Nou, zullen, zullen, we, zullen we gaan aanbellen en het overhandigen? Ja, ja dat lijkt me goed. Taak van de deurwaarder, denk ik. <laughs> ja, dat is uw taak, hè. Deurwaarder, goedemorgen. Leer de verdieping, alstublieft. Dank u. Oh, dat gaat makkelijker. Deurwaarder komt overal binnen. Komt overal binnen dat is waarom ik een deurwaarder meeneem. Ah, Dirk. Goedemiddag. Hoi. Graag gedaan. weer te zien? Fijn dat jullie in het uh, nacht weer tot ja, hier is. zijn gekomen. Goedemorgen. Nou. Ik oh, ga ja, de brief ondertekenen. Dus, uh, ja. nou, met het overhandigen van deze stukken door de deurwaarder maak ik u formeel bewust van de gevaren en gevolgen van plastic afval in het milieu. En eh, ik verzoek u de hoogst mogelijke verantwoordelijkheid te nemen... en de maatregelen te treffen waar dat kan... en met name statiegeld in te voeren. Of in afval te ijveren dat het ingevoerd wordt. Dank u wel. Dank u wel voor dit uh, lijvige dossier. Ja, uh, dat ik de gepaste tijden met veel uh, interesse zal doornemen... Ja, wij zijn uh, samen met jou evenzeer uh, bezorgd om het, uh, het geheel van uh, het zwurfafval. En we zijn er als industrie, samen met de overheid, ook al een hele tijd actief mee bezig, natuurlijk. Ja, dat weet ik. Ja. En u bent dan ook bereid om op de flesjes spaar. Want de grote flessen zitten natuurlijk al statiegeld. De grote petflessen, maar ook om op de kleine flesjes. En ik zie ook blikjes: er staat daar een, een kast vol met uh, alle spaarproducten. om daar uh, statiegeld op te gaan heffen. Wel, het is zo dat uh, wij zijn sowieso voor een bredere aanpak van zwerfafval. Waar trouwens de industrie samen met de overheid en de gemeentes ook al jaren actief mee bezig is. Met allerlei campagnes en uh, bewustwordingszaken en ook uh, uh, inzamelacties. Vandaag is het gehad het debat over staatsgeld, ook vanuit politiek. Als 15 maart de Tweede Kamer de beslissing zal nemen om staatsgeld uit te breiden naar kleinverpakkingen... dan zullen wij daar uiteraard zeer actief mee meewerken. Zoals we het hier door mij alles hebben, actief meegewerkt. Ja, want en voor de duidelijkheid 15 maart... Wat gebeurt er dan? 15 maart wordt uh, in de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg... het voorstel van de staatssecretaris uh, besproken. Dus dat is komende donderdag, ja. Maar dat is jouw motie? Ja, dat, dan wordt onder andere dus de plastic soepsurfer... een petitiemotie uh, besproken. Die destijds aangenomen is na mijn surftocht naar Engeland. Ja, want jij ging op een surfplank naar Engeland... en hebt handtekeningen verzameld... Ja, om, die, om dat plastic eigenlijk in een circulaire economie te krijgen. Vooral dus om statiegeld ingevoerd te krijgen op kleine petflesjes. Daarvan komen 5 tot 100 miljoen in ons milieu... op straten, in grachten, in sloten, in rivieren en uiteindelijk in zee terecht. En er is een maatregel die dat kan voorkomen. En dat is namelijk statiegeld. Nou hebben we in Nederland de unieke situatie... dat we inderdaad wel op die grote petflessen statiegeld hebben... maar niet op die kleine petflesjes. En dat is waarvoor ik ijver... En uh, dat is ook waarom ik nu met de deurwaarder juist langs producenten en ook de supermarkten aan het gaan ben... Uh, om hen op te roepen mee te werken om uiteindelijk tot uitbreiding van dat statiegeld te komen. En daarmee dus tot misschien wel 90 miljoen flesjes per jaar te voorkomen. En waarom ik statiegeld een mooi systeem vind is omdat uh, je een hele hoogwaardige manier van recycling krijgt. Namelijk uh, doordat van petfles kan 100% nieuwe petflesjes gemaakt worden. Dus dat is waarom ik heel erg geloof ook dat dit past in een uh, bredere visie van circulaire economie. En dat is natuurlijk niet alleen meneer Van der Wallen met de spaarflesjes, maar het is uh, allerlei uh, producenten natuurlijk. Je bent ook met dit desbewustheidsexploten bij andere producenten ja. van Plastic Flessen geweest. Ja, dus uh, de heer Van der Wallen is geloof ik de zesde directeur waar ik nu... <laughs> ja, dat weet hij natuurlijk niet. Maar ongeveer de zesde directeur waar ik langs geweest ben. Uh, ik ben ook bij Coca-Cola, Heineken, uh, Albert Heijn, Aldi... en een aantal supermarkten geweest. En de reacties zijn uh, heel verschillend. En ik ben heel blij uh, dat uh, in als hier zegt... dat ze in geval meewerken uh, als dat uh, uiteindelijk uitgebreid uh, wordt... En hoe waren de reacties bij die andere bedrijven dan? Nou ja, je ziet dat er vooral bij de retail, dus bij de supermarkten... en dan vooral bij de allergrootste, bij Albert Heijn, dat er behoorlijke weerstand is. Waarom is dat dan? Eigenlijk, als je het mij vraagt, ik ben de activist... als je mij vraagt, dan komt dat eigenlijk vooral omdat ze verkeerd gegokt hebben. Tot 2015 zou statiegeld worden afgeschaft. Dat was het scenario, tot 2015 zou het worden afgeschaft. En zij moeten nu een enorme omkeer. ze hebben nooit geïnvesteerd in rendabele statiegeldsystemen zoals Lidl en Aldi dat wel hebben gedaan. Zou het werken, denkt u? Dat is de grote vraag. Het is wel zo dat het systeem van statiegeld heeft zich wel bewezen in andere landen als een efficiënt systeem. En uiteindelijk is ons, zeg maar, benefit van het systeem dat wij een hoogwaardige kwaliteit van het gerecycleerd materiaal kunnen krijgen, dat we opnieuw kunnen gebruiken in onze nieuwe verpakkingen. Het is een model dat, dat dient om op lange termijn... ...het zwerfafval in de bredere context aan te vallen. En daar wil ik toch wel even bij stilstaan. Het gaat niet enkel over flesjes. Het gaat over het zwerfafval in de brede zin van het woord. En als men spreekt over drankverpakkingen... ...die daar een substantieel aandeel in hebben... ...dan zijn flesjes daar zeker een stuk van en met alle sympathie voor Marijn en zijn actie vanuit het plastic... maar laat ons niet vergeten dat blikjes een groter aandeel hebben in dat geheel dan plastic. Dus we moeten dan spreken over, de, over het totaal aan klein verpakkingen en niet enkel over flesjes. Nou, Marijn, dat zegt meneer Van der volgens bij heel mooi, toch? Ja, absoluut. Het probleem is natuurlijk breder dan alleen plastic drankverpakkingen. Hè. Maar het zou en... met blik ook kunnen? Uiteraard. Ik zou zeggen, als je toch bezig bent... Uh, doe dat blik er in één keer bij. Als we toch aan met z'n allen aan het regelen zijn, zorgen dat dat deel van het zwerfafval ook meegenomen wordt. En meneer Van der Wallen, ja, u zegt het zelf al. Uh, los van de motie die of die nu aangenomen wordt of niet volgende week in de Kamer, misschien het idee gewoon om zelf nou ja, voorlopend te zijn en op kleine plastic flesjes en op blik statiegeld te gaan heffen. Well, het is zo, het is een totaal systeem waar verschillende partijen in de ketting bij betrokken zijn. Dus wij kunnen daar spijtig genoeg geen pioniersrol in spelen, maar wij zijn zeker een actieve partij om daar positief in mee te werken, welke beslissing de Kamer volgende week ook zal nemen. Nou ja, dit is afwachten waar de staatssecretaris nu mee komt. Ja, en ik geloof heel erg dat dit soort uitspraken nu hier bij uh, Dirk ook meewegen, invloed hebben... op, het, op de totale uh, besluitvorming en die hele deurwaarderscampagne. Maar in de toekomst? Ja, het staatsgeld wordt uitgebreid, daar ben ik van overtuigd. Als het niet nu is, uh, heel binnenkort. Ja, en veel uh, leesplezier, want het is nogal een, uh, een bijbel die er ligt. Wel, uh, ik heb de gewoonte van in de weekends mijn werk bij te werken, dus uh, voor volgend weekend weet ik alvast wat te doen. Nou, maar... ik, heb, ik heb er wel dorst van gekregen trouwens. Ik wou eens ja, zeggen, willen jullie een flesje uh, voor onderweg misschien? Want, uh... Ja, wacht dat? Eentje met statiegeld. Eentje met statiegeld, ja, zegt de deurwaarder. Dan moet je een grote nemen. Natuurlijk. Ja. Dankjewel. wel. Aankomende Donder, ik, neem, ja, ik, wou zeggen, nee. ja, ik wou zeggen, ik neem aan dat Jesper gewoon zijn mond onder de, onder de kraan steekt om even lekker bij te drinken. Aankomende donderdag wordt de plastic soup motie dus besproken in de Tweede Kamer. Aan de vooravond van die stemming kwam staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Milieu vrijdag met nieuwe plannen om zwerfafval tegen te gaan. Zo moet het aantal plastic flesjes, dat nu nog op straat en in de berm belandt, met 70 tot 90 procent naar beneden. Twee jaar geeft ze de industrie om het probleem aan te pakken. Lukt dat niet, dan zal per 1 januari 2021 statiegeld worden ingevoerd op kleine petflessen. Het ministerie spreekt van een doorbraak. Verschillende milieuorganisaties zijn teleurgesteld over het feit... dat hiermee weer uitstel zou komen van het invoeren van statiegeld. En dat er niets wordt gedaan op deze manier aan de hoeveelheid blikjes in de natuur. Ja... Stientje van Veldhoven werd in 2011 en 2012 nog verkozen tot groenste politicus. de Centone di Sonate voor viool en gitaar, opus 64, nummer 1 van de Italiaanse vioolvirtuoos virtuos Niccolo Paganini. Het derde deel, het Rondocino, uitgevoerd door Marcia Hammer op viool en Norbert Kracht op kraft op gitaar. Wij zijn zo direct terug naar achteren, we gaan luisteren naar Sterrennieuws, dat zo direct gelezen wordt door Dorot Megens.